9 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Iran zegt dat het een Britse olietanker in beslag heeft genomen... vanwege een incident met een Iraanse vissersboot. Volgens de Iraanse havenautoriteiten zond het visserschip... in de straat van Hormuz een noodsignaal uit dat de tanker negeerde. De Britse tanker is naar een Iraanse havenstad gesleept... en zal daar aan de ketting blijven tot het onderzoek is afgerond. De 23 bemanningsleden moeten aan boord blijven... De Britten hebben gewaarschuwd voor een harde reactie als Iran de olietanker niet laat gaan. Het aantal particuliere huisbazen in Nederland is gestegen. In tien jaar tijd met ruim 22 procent blijkt uit onderzoek van de Volkskrant bij het Kadaster. Ver uit de grootste particuliere verhuurder is de Rotterdamse zakenman van Herk. Hij bezit bijna 6000 huurwoningen. Verreweg de meeste huurhuizen in Nederland zijn nog steeds in bezit van woningcorporaties. In Duitsland wordt vandaag de mislukte moordaanslag op Adolf Hitler herdacht. 75 jaar geleden liet de Duitse kolonel von Stauffenberg... in het nazi-hoofdkwartier een bom ontploffen. Hij wilde met een groep medestanders het nazi-regime ten val brengen... maar werd opgepakt en gefusilleerd. Bondskanselier Merkel prees hem en zijn medestanders... gisteren al in een videoboodschap... Van Stauvenberg en zijn groep gelden tegenwoordig in het Duitse leger als voorbeeld... dat militairen niet alleen moeten gehoorzamen, maar ook zelf moeten nadenken. De gemeente Amsterdam wil 6 miljoen euro steken... in het noodleidende afvalverwerkingsbedrijf AEB, melden bronnen aan de NOS. Het bedrijf moet dan wel onder meer een manager aanstellen... die het bedrijf gaat herstructureren... Vanwege slechte veiligheidsomstandigheden van de medewerkers staat het bedrijf al tijden onder verscherpt toezicht. Er is ernstig achterstallig onderhoud, daardoor ligt een groot deel van de vuilverbranding stil. Het wil weer, er trekken stevige buien van west naar oost over het land, lokaal met onweer. Vanmiddag ook wat zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is de Hart van de ANWB.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 Dames en heren. Toe toe toe toe toebak leeft. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Toebak leeft. Toebak leeft. Toebak leeft. We gaan beginnen. Al meer dan 12 jaar in de zaterdagochtend. Goedemorgen, Zandvoort! Het tweede geweldige in het rijprogramma een stukje geschiedenis. Het is vandaag 20 juli. En we kijken aan wat er allemaal gebeurd is de afgelopen jaren. You gave a warning. But you never give the signals that I'm wanting. You know that I crave all your attention. It's danger. Mm -hmm. I don't know if this is it. Is this it to you? When you say you do, you don't. Leaving me no clue. If yes, no, and no, it's just tell me what you want. I Stitch. Living on both sides, I don't know what's best. I need you to tell me, don't know what's next. Be honest. Klinkt het al net even anders, hè? Joehoo! Bufrouw, profie en gebak. Ja, klopt. Jolanda was de uh, week jarig. Het is bijna gelijkjarig met mijn broer. Oh, ben je ook niet blij dat je niet zeg, echt maar op 17 juli jarig bent? Hoezo? Nou, dat is toch niet meer wat het geweest is, 17 juli. Oh, door de ma 17 Ma 17 En jouw broer is... Mijn broer is op 17 juli. Ja, Dat heeft respect. Nou ah. oh ja, wie weet wat er nog gaat gebeuren op mijn verjaardag. Maar ik moet wel zeggen: okay. Mijn verjaardag is wel een verjaardag waar uh, mensen overlijden soms. Dat is wel dus dan een beetje sneu. Oh. En ook een zwager van mij, uh, 24, 25 jaar geleden. 25 jaar geleden op mijn verjaardag. Dat, uh, dat is toen. Uh, oké. Okay. Uit uh, de gepleegd. Oh, oké. Okay. Zeg je dat? Hé, hey, bedankt. Pleeg je dat? Of, uh, wat? Ondergaat. Ga je dat? Uh, ja, ja, nee, nee, dat pleeg je hoor, toch? Ja, ja. ja okay. Als je dat... Euthanasie is echt... Dat trek je toch naar je toe. Dat doe je toch zelf? Ja. Ik bedoel, zelfmoord moeten we ook vanaf. Dat ja, vind plegen, ik onzin. Kunnen... Oh, zelfmoord het is geen moord. Dus nee. is het, ik doe het zelf toch. Ik wil het toch, ja. er is geen moord. Hou eens even wel ik ook? goed. goed. Uh, we komen maar, uh, hier een vaste op. Kijk je in het verleden. Omdat ik jaren Wat gebeurde er door de jaren heen? Wat een goede combinatie is dat, zeg. Nou goed, het uh, is de zaterdagmorgen. Ja, weer geschiedenis voor je kiezen. Het is 20 juli. De Britse prins Andrew trouwt met Sarah Ferguson. Dat gebeurde in 1986. Oh, dat vonden we allemaal zo romantisch. Oh ja, de, die, uh, prins Andrew was echt een prins. Hij zat naast de universiteit uh, in de... Um, even kijken hoor. Schooltijd ging hij namelijk in de Royal Navy. Hij werd helikopterpiloot. En hij wilde uiteindelijk ook nog meedoen met de Falconoorlog. Hij wilde daarin gezet worden. Maar zijn moeder... De koningin, die zag dat helemaal niet zitten. Ik dacht, what the fuck, dat wil ik allemaal niet. Dus uiteindelijk dacht hij van, ik ga het toch lekker wel doen. Dus hij heeft heel veel respect daarmee gekregen. Maar uiteindelijk, ja dat huwelijk trouwens, dat is ook nog live uitgezonden ook. Er is ook verslag van gedaan. Ja. Even een fragmentje. Ik heb je tijdje naar zitten kijken. Het een soort verslaggeving van een sportwedstrijd of zo? Het, het was echt... Hij is weer 10 meter naar voren. Ja, en later komt nog een keer iets. De Reverend Main now steps back. And his place is taken by the Archbishop of Canterbury. That's the most Reverend Right Honorable Robert Runs. If of impediment. goed, uiteindelijk. Het is gewoon een verslaggeving. En het is ook heel maf in beeld gebracht. Het is van bovenaf. Je ziet bijna geen gezichten van dichtbij. Ik kan me nog die huwelijks voltrekking herinneren van Maxima en willem alexander Dat was geweldig. De kraan. Zelf oh, van dichtbij, gefilmd. De regisseur wist bijna precies wat ze dacht. Dat hadden ze afgestemd misschien wel. Dit was zo onpersoonlijk, en dan verslaggeving erbij. Denk ik denk van, nou, misschien ik. had ze wel een oortje in. Hij zegt, nou, Janka Kring. Ja, zoiets. <laughs> nu niet nou, gaan eruit. Dit was Recht een eruit. heel aparte, uh, nou ja, uh, ja, voltrekking van het huwelijk. Dat gebeurde in 1986. Uiteindelijk zijn ze gescheiden in 1996. Waar namen we van allerlei geruchten over dat Sarah daar toch wel nog een liefje naast had. Financieel adviseur waar ze door mee op pad ging, John uh, Brydon. En uiteindelijk is ze dus uh, gescheiden. Wat ze wel momenteel, momenteel doet, deze Sarah Ferguson. Je moet haar nu hertogin van York noemen, hè. Mm -hmm. Geen... Uh, Hoge titel, maar. Zij is nu woordvoerster van de Weetwatchers. Dus ja, uh, ja, wel goed. Ja, nog ja. steeds. Um, wat heel leuk is, in 2008... Zimbabwe krijgt een bankbiljet van 100 miljard Zimbabwaanse dollars. En opgekant door... is dat. <laughs> ja, dus, <laughs> bijna niks. Nee. Maar door de enorme inflatie van de oude bankbiljetten niet meer. En officieel is de inflatie dus 2,2 miljoen procent. Het is wel heel ernstig. Dat is echt, uh, er blijft weinig van over dan? Ja, ze ja, ja. <laughs> uh, ja, zullen we natuurlijk wel uh, opnieuw hebben uitgebracht. Ja. Want in twee, 2015 werd de Simp-badwarmse dollar afgeschaft. En voor een uh, bankrekening met uh, 175 miljard <lacht> kregen de, de inwoners 5 ja. Amerikaanse dollars. Oh, Jesus, <lacht> en daarboven gold de vastgelegde koers van 35. Uh, <lacht> triljard of zo? Ja, dat zijn triljard. 6, 9, biljoen, 12, biljoen, 15 nullen. Ja. 35 met 15 nullen. Dat, dat, dat was de koers voor één Amerikaanse dollar. Ik ben wel nieuwsgierig. Hebben ze een zoetje van de euro uiteindelijk afgeknipt? Ja, zoiets ja. Dat hebben ze wel moeten doen toch? Want ja, anders ja. was dat gewoon niet... Hoe kan, kan je niet meer werken in de computer? Gewoon met nou ja, 0, de 0, het gewoon. is dan op dat moment niet zo erg. Als ze uh, nee. zegt van ja, oké, okay, er komt duizend uh, dollar bij, weet je wel, voor, uh, voor het brood. Ja. Je, niemand merkt het. Goed, ja, echt. Apart. in 2001 opgelicht het televisieprogramma onthult dat Tweede Kamerlid Tara sint Pharma, uh, uh, Echt, het uh, boel heeft bedrogen. Ze heeft gelogen over ongeneeslijke ziekte. Ze, ze heeft heel veel uh, dingen gedaan voor GroenLinks. Dat geeft het ook heel veel stemmen. Dus dat had uh, uiteindelijk 13.000 volkersstemmen. Omdat ze ook al heel veel dingen heeft gedaan voor de, uh, de Bijlmer-slachtoffers. meer slachtoffers natuurlijk, die daar zijn gevallen met die ramp. Uiteindelijk bleek dus een of andere... Uh, Post, uh, stress te hebben, noem je het ook, post stress... manisch, depressief, weet ik wel wat ze allemaal had. Dus ze had zich ingebeld dat ze ongeneeslijk ziek was. Later was dat helemaal niet. En, uh, ze is nu trouwens 71, ze is ze nog steeds bezig. Ze werkt alleen nu in een broodjeszaak. Ze heeft wel heel veel voor de politiek betekend. Alleen, ze is ergens een beetje van het pad afgeraakt. En daar is ze flink op afgerekend. Dat is wel duidelijk, deze uh, uh, Tara sint Pharma. In 2001 was dat. Goed. Ja, in 1656, we gaan een stukje terug in de tijd... Toen uh, was er faillietverklaring van Rembrandt van Rijn. Ach nee. Hij was wel echt stinkend rijk. Yeah. Maar hij, hij kocht allemaal dingen boven zijn stand. Hè? Exotische voorwerpen voor schilderijen, kledingstukken. En die had hij natuurlijk prachtig inderdaad uh, vastgelegd op het doek. Yeah. Maar ja, op een gegeven moment uh, had hij gewoon echt uh, te weinig. En uh, dat was toen ook zes op de veiling. Dus onder leiding van Jacob J. Hinlopen werden dus in 1658, er daarna dus... Uh, Nee, er werden 1658 Rembrandt euh, zijn huis en zijn inboedel verkocht. En de nieuwe eigenaar moest ook hun twee kachels en schotjes overnemen. Oh. En het pand ging drie keer onder de hamer voordat het werd verkocht. En daar zat hij echt in een heel klein huurwonentje en hij is helemaal, berooid is hij overleden. Dus het is wel uh... mooi, want het schijnt hierdoor, door deze viertverklaring, is heel goed beeld gekregen uh, wat er dus eigenlijk allemaal in zijn huis aanwezig was. Ja? Dat hebben ze ja. allemaal op papier staan. En dan, dan krijg je een goed beeld van wat mensen in huis hadden. Nou ja, hij is natuurlijk wel een bovengemiddelde persoon was hij. Maar goed, dat is wel uh, goed, ja, goed om van te leren. Ja. Goed, in uh, 1976, de ruimteveer ruimteveertvliegtuigje Viking 1... Uh, maakte een zachte landing op de Mars oppervlakte En uh, even kijken, uh, uiteindelijk hebben ze het ook al eerder geprobeerd met de Russische Mars 3 en die kwam toen wel op Mars... maar stopte na enkele minuten... en kon niet verder rijden. En deze Viking 1 heeft daar echt een tijdje rondgereden. Ik weet niet of hij nog steeds rondrijdt... maar echt heel lang heeft hij rondgereden. Hij heeft foto's daar gemaakt... en uiteindelijk heeft hij er om daar te komen. Want daar zijn altijd verhalen van... hoe lang duurt het nou voordat je op Mars bent... of dat je daar bent? Dat duurt 9 tot 10 maanden voordat je daar uh, bent. Oh. Dus uh, ja, dat oh. goed is uh, goed. Uh, ja? Ik ja, wat hebben we nog meer... Ik heb uh, De landelijke staking was er in Venezuela twee jaar geleden. Nou ja, het land is nu echt uh, er is slecht aan toe, wat je hoort. Yeah. Dus uh, ja, dat uh, wou ik ook even... In welk benen. land was dat? Venezuela. Venezuela. Venezuela. Oh ja, Venezuela. Ja, ja, die hebben het daar niet best. Goed, we hadden het al eerder gehad ook over de, de Apollo 11, dat op de maan is geland. Met Neil Armstrong, Edwin Adrin uh, En Michael Collins. En ik, ik heb mezelf een opdracht gegeven. Michael Collins moet je nou echt even onthouden. Dat is de derde man, weet je wel, die vergeet je de hele tijd. Ja. Echt. Michael Collins bleef dus in het, in het ruimtegeval dat om de Mars heen circuleren en de twee mannen gingen naar de mars toe. Uiteindelijk was het in het begin niet helemaal duidelijk... wie nou eigenlijk zeg maar als eerste eruit mocht... om de eerste stap op de maan, of op de maan te maken. Uh, uh, dat werd eerst verteld door het feit... dat Bus Edren niet helemaal goed in het ruimtevoertuig zat. En het was makkelijk om voor nieuw om eruit te stappen. Uiteindelijk werd het ook gewoon de commando... die gezagcommando, gezagvoerder... die moet, moet eigenlijk gewoon als eerste op de maan stappen. En dat heeft hij ook gedaan. En er is een heel verhaal over... Of, het, of hij nou heeft gezegd man on the moon or, of a man on the moon. En hij zegt zelf dat hij het heel lang heeft Ik zei a man on the moon, om de, de mensheid aan te prijzen. En toen hebben ze teruggeluisterd, toen hoorden ze ma, a man on the moon. Toen zegt zegt, ja, ik heb toch echt a man gekeken. Dat hebben ze later nog weer onderzocht met uh, technicus uh, En toen hebben ze toch uiteindelijk toch a man gehoord. Oh. Omdat de microfoons toen wat minder goed waren. En de, nou ja, dat heeft ze daarmee te maken. En uiteindelijk... Uh, ja, ja, ja, dat betekent dat iets anders, hè? Man of a man on the moon. oké okay. Goed, dit was dus 50 jaar geleden de ja. maanlanding. En, en 49 uh, jaar geleden. Yeah. Toen won na vijf keer tweede te zijn geworden. Won Joop Soetermelk als Joop tweede Nederlandse wielrenner in de geschiedenis. Ja. De Ronde van Frankrijk. Okie dokie. Nou, dat vind ik toch wel heel leuk. Dat wilde ik nog even melden. Oké. Okay, nou, ik het nog te kijken wat ik nog iets had. Uh, Rembrandt hebben we gehad. Uh, de film Dunkerk gaat in Nederland in première. De regisseur uh, Christopher uh, Nolan heeft het voor het grootste gedeelte opgenomen bij Urk. Dat is wel stoer natuurlijk, hè? Ja, ja. bij Urk. Weet of Places. Dat ging over de operatie Dynamo. En dat was natuurlijk de oprukkende Duitsers. En uh, de, de Amerikanen en de Engelsen die kwamen allemaal vast te zitten, zeg maar. Uh, daar, uh, bij Dunkerk, En daar is natuurlijk een, een, hele, een hele grote film uh, over te vinden. En dat is Dunkerk. Nou, tot zover. Dus, uh, de, ik denk of ik nog echt niet... Nee, ik heb ze allemaal gehad. Straks uh, hebben we natuurlijk de verjaardagen voor de Klaas En onder andere Natalie Boels. Wat een verhaal erover hadden. Dat is echt een interessant verhaal wat we straks gemeld hebben. Eerst hier de Metronomics. En de nieuwe plaats die heet. Satellite Karma Ice Cream. 3-2-1-0. all-engine running. Don't look up. Ik got to doen. Ik I've got doen. 11 Houston, je gaat in Je bent goed. Ja, ik zie het goed uit in mijn leven. Ik hadden het over Whitney Houston. Je ziet er toch allemaal niet zo goed uit. Oh nee, we hadden het er ook over de space toestanden allemaal. Over de ruimte-experimenten, de ruimte-tochten die we gedaan hebben. Nou, de, de, ik, ik kom er één keer helemaal één met Amerika. <laughs> Misschien is dat ook niet helemaal goed. Dus denk in niet al die uitlating van uh, Donald Trump. Uh, Dit de, de laatste, uh, hè? Dus, uh, I don't know what they're gonna do, but whatever you do is okay with me. Huh? Whatever you're gonna do is okay with us. Oh, dat vind ik wel weer leuk om te horen dan dat ik je dat vindt hij is niet altijd zo positief over mensen hoor, die allerlei dingen ondernemen. net als dus afgelopen week alweer uh, uh, tegenwoordig gebracht hè? over die vier vrouwen die een andere kleurtje hebben. die zullen vast ook wel uit een ander land komen. nou dan ja. gaan rotten ze toch even lekker op. Dan gaan hij is een eigen land. hij toch ook. hij komt ook. Uh, hij is ook een uh, zoon van uh, Polen en en uh, Schotten en zo. oké, okay, kijk. Dus wat dat betreft is het gewoon belachelijk wat hij zegt. Ja, het is gewoon belachelijk. Hoe verzin je het ook gewoon? En later ook met een staalhard gezicht dat hij het gewoon allemaal niet terugneemt ook. Een rare vent ook gewoon. Nou goed, ik hoop niet dat ik nog naar Amerika moet, want ik word niet binnengelaten. Ik word als terrorist gezien. Ik doe vrijwilligerswerk bij een radioomroep en ik roep op mensen tot haat tegen Donald Trump. Oké, goed. Waar waren we in mee bezig? Dat weet ik ook niet meer. Wat is er gebeurd? We hebben het over de verjaardag. Wie is er vandaag jarig? En ik geef het woord aan u. Aan mij? Ja, Oké, okay, nou, wie er vandaag jarig is, is uh, Diana Rick. En zij is dus, uh, ze wordt 81. Ja? Yeah? Maar zij was die uh, bloedmooie Mrs. Emma Peel uit uh, de Vrekers. Oh, nou, die... ja. The oh, Avengers. Ja! Emma, Emma echt... Peel. Oh nee, dat zongen dat, dat ze toen. <laughs> Emma, dat, Emma was ge shit, dat was van geshit, ja. Zeker in het begin. In, in het begin was het echt een, een soort cult. dinges Met hele rare kleuren, rare gebeurtenissen. En, ja, en later werd het echt een uh, serieuzere serie. Ook uh, John Steed nam nu wat meer plek in. En uiteindelijk kreeg je het ook nog weer Gambit. en uh, um, Purdy en, en uh, Gambit en John Steed was het toen. Dat was toen in de jaren zeventig. Oh, oh, meer. Ja, ja, ja, ja, het, ja. Het, het origineel komt ook uit de jaren zestig geloof ik. Hè? Begin ja, jaren zestig. Ja, Goed, ze wordt vandaag dus 81. Eh, vandaag zou hij 100 jaar oud zijn geworden. Ik heb het over Edmund Hillary. En hij is namelijk een Nieuw-Zeelandse bergbeklimmer. Ontdekkingreiziger en diplomaat. Hij was de eerste die in 1953 uh, de Mount Everest beklom. Hij heeft het in 1951 ook al eens geprobeerd. Toen lukte het niet. Toen deed hij het samen met uh, John Hunt. En uiteindelijk is het in 1953 op 29 mei wel gelukt. Hij zat ook nog in 1958 naar de Zuidpool. Gegaan, als eerste over Antarctica heen gelopen. En ah goed, hij is wel een van de eerste die de milieuaspecten van het klimsport aan de kaak stelde. Hé hey jongens, allemaal wel leuk met z'n allen. Daarboven lopen. Ja, maar ruim je... die de rommel eens op. Nee, laat alleen je voetstappen achter. Ja, die troep. Echt, want ik snap best dat jullie allemaal heel goed zijn. Al die narcissisten die naar boven lopen. Maar neem je bende gewoon even mee. Dus dat is, hij is uiteindelijk overleden in 2008. Goed. Nou, vertel. We zijn nog meerjarig of jarig zijn ze geweest. Ja, Natalie Wood. Het is heel grappig. Want die is dus uh, eigenlijk uh, net zo oud als die Diana Rick. En Natalie Wood was heel erg bekend. Ja. Yeah. En uh, zij was ook altijd met Robert Wagner. Oh ja. En uh, het was echt uh, zo'n uh, zo koppel. Dat iedereen denkt van... Oh, die zijn echt zo mooi en leuk samen. Maar waar het niet dat zij in 1981 van een boot afgevallen is. Ja, bizar hè. En er is naar de hand ook nog een zaak geweest tegen Robert Wagner. Die zou je misschien geduwd hebben en zo. Ja. Yeah. Maar dat, uh, hij is uh, vrijgesproken en... Ja, en hij, hij is doorgaan leven. Ik weet ook helemaal niet wat er met nee, hem gebeurd is. Verder. Nee, het bleek ook uh, al eerder dat ze gewoon niet kon zwemmen. En de heren waren zo druk aan het praten... dat ze niet eens in de gaten hebben gehad. Dat ze aan het verzuipen was. Dat ze eigenlijk gewoon uit de boot is gegleden. En dat ze eigenlijk... Ze dachten eerst van nou is misschien... Lang... Na drie kwartier dachten ze, nou, misschien was het erg wel aan de kant alweer. En toen uh, hebben ze toch een politieman ingeschakeld. Ja. Dus het ging allemaal een beetje laul oh, denk, valt wel mee. Weet je ze zal vast ergens nog wel een thee ontzettend zijn. Dat ze straks thuis komen. Nee, ze was aan het verzuipen. Die er gewoon meer moeten optreden. Ja. Deze uh, Natalie Wood, ze heeft echt, ze, echt... Op vierjarige leeftijd had ze al een film, hè. Had ze een filmrol te pakken. Je ze was in de jaren 50 ontzettend populair. Tot 1983. Ze heeft in een van de films uh, gereden natuurlijk, West Story. West Side Story. West Side Story. West Side Story. Ze heeft ook een beetje gezongen hier en daar. Dat is, een Was, bekend... is dat haar stem ook echt? Dat denk ik, ja. Mm. Later zat ze ook nog in de bekende film met uh, James Dean. Rebel Without a Course. Daar heeft ze oh, ook nog kijk. in gespeeld. Ja. Dat zijn de klassiekers. Uiteindelijk de mooiste film waar ze in gespeeld heeft is nog Brainstorm. En dat is een vage film. Dat is eigenlijk dat ze dan iets bedacht hebben... waardoor je gevoelens wat je in je hoofd beleeft op een band kunnen vastleggen... En dan kan je dat met een soort koptelefoon op... kan je dat gaan beleven... wat iemand in zijn hoofd beleeft. En dat kan bijvoorbeeld anders zeg maar, ook een hersenbloeding zijn... of een hartaanval. Dat kan wel fout aflopen. Lijkt me dat is een hele vage hoofd, film in het ja, begin jaren 80. Goed, mm. dan ging het over Natalie Woods. Aanradertje, haar uh, filmcarrière. Goed, wie nog meer Ja, die er ook jarig is vandaag is Hanneke Groenteman. Ze wordt ja. 80. Echt ongelooflijk. Ja, we, we hadden het er net over... Van Hè? Ze had toch uh, pas geleden die maagverkleiding gedaan? Ja. Maar dat is eigenlijk in 2006, dus dat is al, uh, ook alweer uh, 13 jaar geleden. Ja, maar toch ben je en al een op... Is ze wel doordat ze die gedaan is, wel 80 geworden? Ja. Zo is het ook, hè? Ja, precies. Dat ze wel gezonder geworden is. Ja. Ze is een Joodse vrouw die natuurlijk in de Tweede Wereldoorlog ook moest onderduiken. Uh, uiteindelijk heeft ze pas alleen nog een televisieprogramma erover gemaakt. Hè? De Canarie in de Kolenmijn. Dat ze op zoek gaat naar uh, in maatschappijen. Uh, of in, ja, uh, uh, maatschappijen ja, in verschillende landen. Hoe ze met Joodse mensen omgaan. Oh. En als ze met Joodse mensen niet omgaan. Is dat de Canarie in de Kolenmijn, met andere woorden. Dan is het misschien met de maatschappij niet zo goed. Oh, oké. Okay. En dat deed ze wel heel mooi. Maar goed, okay. eigenlijk. Ze voor de parol gewerkt. Natuurlijk, uiteindelijk, ja, wat je zegt, ze heeft 45 kilo kwijtgeraakt. Hè? Veel, hè? Echt, ja. heel veel. Goed, vandaag is hij jarig. Hij trad voor het eerst op in... Woodstock. Hij wordt 72. Even een lekker stukje muziek van Carlos Santana. Ah, ja. Oh man, Wat is hij toen nog, een broekje toen. Echt, hij bracht toen een album uit in 69. Net dat dit jaar geweest was. Dat heet gewoon Santana. En vanaf dat moment is hij eigenlijk super populair geweest. Later heeft hij nog muziek gemaakt met andere sterren. Bijvoorbeeld dit heeft hij nog eens gemaakt. Oh, yeah, yeah. Play by Carlos Santana. Dat was Maria Maria. Over de wedstrijdstory gesproken. Dit was ook zo'n versie er weer van. In 2019 heeft hij nog een album uitgebracht. En dat heet uh, In Search of Mona Lisa. Hij heeft tien Grammy Awards in de wacht gesleept. En uh, die man is uh, gewoon goed, man. Goed Carlos bezig. Fontaine. Lekker bezig. Ja, en weet je wie ook jarig is vandaag in... Uh, Paul Cook. Hij is van 1956 en hij was van de Sex Pistols. Oh, ja. Even een fragmentje. Lekker, even. Rijks. Rijks. Van Buggelen. Echt. Ik kan niet zingen, maar dat maakt niet uit. Nou, ik weet niet of we dit op de radio nou, kunnen stikken. Dit stick. is wel jouw soort muziek. Dit is wel mijn muziek, gewoon fuck you. Die heb je altijd aanstaan in jouw uh, werkplaats. Ja om er even wat uh, gewoon uh, uh, te raken. En dan hoor je niet dat je, je op je vingers slaapt met een uh, hamer. Hé, nee, dat hoor je zeker hoor, Dat het gaat gewoon met de plaat mee. Ja. Wow. Nou, wat de laatste nog ik even aandacht op wil vestigen... is dat uh, Chester Bennington is uh, vorig jaar van ons heen gegaan. Daar was toen 41. Dat is natuurlijk de zanger van Linking Park... die natuurlijk uh, hele mooie muziek maakte. Zware teksten. Dat was niet voor niets. Want de man was depressief verklachten klachten natuurlijk. Had Via Wikipedia kom je dacht dat hij in 2000 lichamelijk ongemakken had. Onder andere was hij gebeten door een vioolspin op een orsvest. En daar, daar heeft hij alleen uh, verdikking in zijn lichaam aan overgehouden. Dat ging later ja. weer over. Hij heeft zijn pols een keer gebroken. Nou, volgens mij zijn dit niet allemaal redenen om uit het leven te stappen. Maar uiteindelijk had hij een depressieve klacht. En toen kreeg hij natuurlijk die uh, hand. Daar stond hij ook over. Sester Bennington, hij werd met 41 op zwepende muziek maaktie. Lekker hoor. Goed, ter nagedachtenis aan deze man. Tot zover een stukje geschiedenis wie de jarig was. En ook wie eigenlijk overleden is uh, in stuks. Goed, straks hebben we de Zandvoortse berichten wat later dan normaal. Maar dat ben je gewend van ons. We zijn altijd heel laat. Maar dat niet. Laat me lekker. Biffy Kylo. Muziek voor een film. All singing and all dancing. Ik kan je horen dat ze een klassieke opleiding hebben gekocht. Dat komt, dat, dat, dat, dat, dat is echt mooi. Carlos Fontana, trouwens ook, die was het van het uh, vandaag op jarig woord, 72. Die speelde, zeg maar, vroeg speelde in die viool op vierjarige leeftijd. En toen zei zijn vader. Uh, euh, Pak het andere instrument maar. Pak de, pakt de gitaar maar. Dit wordt niks. Nee, uiteindelijk is het wel goed geworden met Carlos Fontana, natuurlijk, hè. Nog even een stukje Carlos Fontana is wel lekker. Ook, gewoon. Nou, ik kan je nog wel vertellen. Straks, de Jolande Keus is ook werker van Carlos Fontana. Dit was uh, Woodstock 1969. Ook 50 jaar geleden trouwens. En er wordt trouwens ook gevierd. Hè? Uh, hier in Zandvoort gaan ze dat ook vieren. En als we het toch over Zandvoort hebben... het is tijd voor de Zandvoortse berichten. Jawel. De Zandvoortse berichten. Vertel. Ja, de, wat, wat, wat, wat ik al heel... Nou, wat? Nou, ja, wat? Je maakt me helemaal van streek. Ja, dat geeft niet. Nou, van de week is het gebeurd dus dat een bijkoningin... door het mooie weer heel actief werd en besloot uit te zwermen. En ze heeft het journaal gehaald, heb ik gehoord van Wilco. Oh, Want ja. uh, ze, ze heeft woensdag is ze op het Zandvoortse strand neergestreken. En uh, onder een stoel bij strandhuisjes aan de Noordboulevard. De bewoners van de strandhuisjes hebben vervolgens de boel rondom de stoel maar afgezet. En de bekend, bekende heemsteense imker Pim Lemmers uh, is gebeld om de zwerm weg te halen. Nou, hij dacht dus echt wel dat er een paar duizenden bijen waren die op de stoel zijn gezeten. En door de vorm van de stoel was het behoorlijk lastig yeah. om de zwerm in een kast te krijgen. Want ze vlogen in het rond toen de stoel afgeklopt werd. En je moet ook uitkijken dat hij niet gestoken wordt, natuurlijk. Oh, me maar s'avonds, toen de temperatuur wat gedaald was, werd, werd, uh, werd de bijenkast opgehaald. En toen zaten alle bijen in de korf. Want als die koningin er maar in zit, dan uh, krijg je de rest er ook wel in. Ja, dus orgie. dat vind ik oh, wel. Uh, ja. Pornografisch dit? Een gangbang. Een gangbang gewoon, <laughs> dat is afschuwelijk gewoon. Afgrijzelijk. Music en hippe festival Zandvoort. Die gaat augustus gaan ze vijf jaar woedstokken uh, gaan ze vieren. En dat is drie dagen uh, van. Het is 26, 27 en 28. Uniek gratis op de op de Boulevard uh, Fuego. Spreek dat zo goed uit? Fuego. Vervausje. Vervausje. Goed, ik haal ze door elkaar. Goed, er komt een Woodstock coverband. En die gaan muziek maken. Ook zondag is er een Spaanse live muziek. Er is ook een busling. Nou goed, maakt allemaal. maar Er zijn allerlei gypsy dansmuziek. Er is een food trucks. Vanavond Nee, dat is 26 tot en met 28... Uh, juli is dat, dus volgende week. Oh, want ik wil juist eigenlijk wel vertellen dat er vanavond is Dancing in the Streets. Oh, ook alweer dus is een is festival. Sowieso weer een festival, ja. Het gaat yeah, maar ja, door, ja. het houdt niet op. Nee. En wat ik trouwens wel ook heel leuk vind: dat, dat, dat Dancing in the Streets is dus vanaf 7 uur in het centrum en dan het gasthuis Kerkplein bijna een half. straat dus straten zo hartstikke leuk. Yeah. Maar daarnaast staat er ook een advertentie in. Dat ik wil toch vermelden: we mogen niet reclame maken. Maar deze, dat is het uh, restaurant Italiano Andrea, yeah. die, uh, die, die zat dus naast dat. Uh, Raad uh, stukje Rathuisplein. wat helemaal verbouwd werd. Yeah. Dus dan, dat gingen zij ook mee. Maar ze dachten dus eind van de, van de lente open te gaan. En ze gaan nu maanden. gaan ze eindelijk open. Okay. Ze hebben echt van maanden. We moeten wachten tot ze eindelijk mochten openen. Dus ik vind het toch wel heel leuk. Ja. En gefeliciteerd dat de opening er nu is. Want ik vind het. Als je zo lang moet wachten tot je zaak weer Dan zit overgaat... je dan nou gewoon in het programma reclame te maken. Ja. Dat doet Wou... het toch al in Goede zand. Dat doen wij toch? Nee, goed? maar ik vind het oh. gewoon zielig dat het zo lang duurde. Ja, oké, okay. dat is ook wel weer waar. Goed. Je, je moet ook wel weer uh, de ondernemer gewoon een beetje. Uh... Op zijn schouderklop gewoon goed ja. bezig, man. Ik voor dat kleine centje. Maar mag ik je nog vertellen niet... wie er vanavond bij Dancing in the Street is? Nou, even kort dan, hoor. Want uh, er is een uh, for House. Uh, live gespeeld door Maison 9 Negenmans eh? formatie op het Gasthuisplein oh, okay. vanavond. En uh, bij Café Laurel Hardy. Uh, bij DJ Nop spits af. En daarna heb je Frankie. Tussen haakjes Wild Child Fink. Dus Frank Fink gewoon. En bij ja. Café 4 en Café Anders. Wordt er ook weer met een DJ Mickey. En DJ Ricardo. En Eno Min C. En het is een beeldschone dame. Ja. Yeah. En dan wanneer zij in de DJ-boot stapt... is dus iedereen het erover eens... is zowel ze een plezier voor het oor als voor het oog. En ze hebben bij de Chin Chin ook nog iets uh, staan. Een uh, DJ Lady Mix, DJ Remy... DJ Jitro Gallum. en uh, nou, allerlei mensen. Dus het wordt gezellig vanavond in het dorp, jongens. Echt, het is echt, en het regent er, niet meer dan. Dus dan is je wordt erop aangesproken als je zeg maar... naar haar gaat kijken... Uh, niet voor haar muziek om. Want dat is niet de bedoeling. Dat is dus, uh, ja, je moet ook van de muziek genieten. Ja, ja ik bedoel, dat is natuurlijk... Uh, Etnisch profilering? Ja, ja. ja weet oh, ik goed, niet. Mark, Hoezo komt. etnisch? Nou ja, goed, is je mag Je vrouw komt vrouw. toch voor de muziek? Je gaat, u niet, je gaat u niet haar niet als lustobject gebruiken. Dat kan toch niet meer in deze tijd? <tus> Protestmars tegen het afschud van de damherten is aangekondigd. Ja, ik zie hem net komen, staan. Ja, er komen borden en er zijn ook, er zijn ook veganistische snacks. Oh, oh ja, ik kan, ja. Ja, ik kan, ja, ik kan ook om even een lekker hapje te nuttigen. Ja, waar gaat het daarover? Nou het gaat om dat er gewoon te veel hetten worden afgeschoten. Er moet echt iets van duizend hetten worden doodgeschoten, gewoon. En dat is, uh, daar zijn ze, Animal Rights, zijn daar niet mee uh, eens. Ze vinden gewoon dat belachelijk. Dat moet op een andere manier worden opgelost. Nou, ik weet niet of dat er opgelost kan worden. Het begint om één uur en het eindigt tot half vijf. Het stad is bij station Plein. En ik zit even te kijken naar de datum. Staat bij jou wel een datum? Ik zie hier nog helemaal geen datum. 5 oktober, sorry. 5 oktober, ja, dat 5 oktober. het Goed, Animal Rights uh, uh, neem daar voortouwen in. Ze hebben het al eerder gedaan, ook. In 2017 hebben ze al een protest gedaan. En het werd namelijk een vergunning, een jachtvergunning, afgegeven in Haarlem. Toen liepen de gemoederen daar hoog op. Dat was toch best wel een gedoetje daar in Haarlem. Dus nu uh, proberen ze het rustiger aan te doen. En uh, 5 oktober gaan ze dus protesteren tegen het afschot van Herten. Nog, uh, veganistische uh, leuk... <coughs> ja. oh, gelukkig. Ik wil nog iets leuks uh, vertellen, want er is een uh, Zandvoortse dame, <coughs> ballerina Fabienne Deesker, en die, uh, die heeft tijdens de première van de eindvoorstellingen... Van het, ballet, uh, van het koninklijke conservatorium in Den Haag... heeft ze de prestigieuze Kilian Foundation Scholarship Award... heeft ze uitgereikt gekregen. En uh, deze award is uh, in het leven geroepen als stimulans voor jong danstalent... en dient als opstap naar een professionele carrière in de danswereld. En dat zij deze krijgt, dat toont dus haar uitzonderlijke ballettalent. Dus dat vind ik wel heel leuk. En ze gaat vanaf september stage lopen uh, in Duitsland... bij het ballettheater... Forsheim ja? als eindopdracht. En daarna hoopt ze dus echt uh, een grote stap te gaan maken in de professionele danswereld. Leuk hoor. Dus ja, ik vind dat, uh, ja, dat soort dingen vind ik altijd leuk om te vertellen. Ja, leuk Want dat Anders is een standaard. dorpsgenootje het weer helemaal gaat maken. Ja. Ik maak me altijd wel zorgen om dat soort. Ja, dit is natuurlijk wel een roofbaar op je lichaam. En hoe lang houdt het vol? En ja, de hoe gaat het dan, dan met je tenen pieken. lopen? En, uh, ja. ja, altijd. Uh. Groen licht voor het Joodse museum, namenmonument. Tegen de wereldoorlog zijn er heel veel slachtoffers wel hier in Zandvoort. Heel veel mensen zijn gewoon afgevoerd. En er waren voor de oorlog er, waren er 600 Joodse mensen hier in Zandvoort. En uiteindelijk zijn er 300 omgekomen. En er is nu een soort ontwerp gemaakt. Uh, heilige ark. En uh, het, het lijkt een beetje op de voormalige synagoge... die bijna op dezelfde plek heeft gestaan. En die gaan ze daar dus plaatsen. Het oude monument wat daar uh, staat op de even kijken, Jacob van Heemskerkstraat en de uh, G van Mesk, Meskerstraat. Dat wordt weggehaald. Dat wordt niet vernietigd. Dat wordt naar het begraafplaats ge, ge, gebracht. Dat wordt daar nog gewoon neergezet. Dus dat zal niet, zal niet verdwijnen. Maar er komt dus een nieuw monument, monument, omdat namelijk die mensen eigenlijk helemaal geen begraafplaats hebben. Oh. Dus hun naam is daar nu dan toch te zien. En dan kan je daar als uh, familie daar toch nog naartoe gaan. Dus tot zover de stand van z'n berichten. En na tien natuurlijk nog veel meer zand voor bichten. Uh, uiteindelijk kan je nog even melden. Kijk uit, er worden flikse boeten uitgedeeld... als je je, uh, je woning of een gedeelte van je woning illegaal gaat verhuren. En de op, uh, boetes kunnen oplopen tot uiteindelijk... het was het, 1200 euro per keer. Maar als je het keren doet... dan kan het oplopen tot 20.000 euro per keer. Dit is echt uh, interessant. Normaal. Om daar uh, mensen op te zetten... Dat brengt ja. wat geld in het laatje. Zeker weten. Goed, tot zover. Het is voor de tijd voor jullie landenkeuze. En dit keer is dat om Car Carlos Santana. Ja. Uh, die is 72 geworden. En Ik zet hem vast aan gewoon. Volgens mij draait er ook nog wat anders. Volgens mij moet je eerst nog uh, dat even uitdoen. En dan kunnen we naar Carlos Santana gaan. Oh, en, uh, wat een ja, ja, Je bent zoveel je dingen tegelijkertijd te aan dan multitasken. Dat kan niet altijd. Nee, dat hè? Het, het gaat gewoon niet. Ah, kennen jullie deze nog? Nog? Nog? Nog? nog. Echt een hele uh, goud ja. van oud. Wel fijn, een fijn nummer. Fijn. Nummer. Gefeliciteerd, Carlos. Ja. Tupperkleeft. De landenkeuze. She's not there. het. De Callas Montana en is Not There. Omdat vandaag ook namelijk de, de zanger en de gitarist. is jarig. 72 is hij geworden. En daarvoor hadden we keus met is uh, Not There. Het is uh, de zaterdagmorgen. We kijken nog even in de krant. En uh, vandaag. Uh, of nee, gisteren hoor ik het al. Dat schijnt helemaal iets hips zijn. Dat het Ultra-Ren. En Ultra-Ren is dit, dat je dus zeg maar 24 uur achter elkaar ren. zonder te pauzeren. Hoe en... doe je dat? En dan plas je dan op. Rennend? Ja, ik denk het of zoiets. Oh. En dan heb je zo'n klep achter en doe je die klep open... en dan haal je daar andere dingen uit en die gooi je gewoon uh, tussen de bosjes. Naar boschjes, het publiek. Naar het publiek. <laughs> weg! je <Stamptje laughs> rond te pielen. En dan mag je gewoon mee gooien. En van uh, ja. één vrouw, zag ik gisteren... die was echt helemaal in de glorie... oh, het is zo lekker om te lopen en dan kan ik gewoon niet stoppen. Ja, dus voor een scam idee een beetje. Ja, zeker. En uiteindelijk had ze dus in 24 uur had ze 224 kilometer gelopen. Ze loopt niet snel, maar ze loopt wel door... En eh, nou, vandaag eh, nog wel een verontrustende bericht. Als je nou zeg maar mee wilt doen met wat heet het ook weer? Die modderrennen. Dat je met z'n allen door een moddertroep heen moet. Ja, dat ja. is het of, ook weer uh, in de buurt van Amsterdam. Mod Races of zo. Ja, Mod Races. Het schijnt gevaarlijk te zijn. Je kan namelijk daar ziek door worden. Omdat nou, het is steiger door vieze prut en uitwerpselen van mensen en van uh, dieren. Ja, dat moet eerst eigenlijk, die prut moet eigenlijk eerst schoongemaakt worden. Oh, die, oh. Het moet eigenlijk kunstmatig prut worden gemaakt. Het schijnt dat echt wel een aantal mensen het Norovirus hebben opgelopen. De ziekte van weil, dat komt namelijk door uitwerpselen van ratten. Uiteindelijk zijn er ook nog wel een aantal mensen, hoe noem je dat, hebben prut gekregen in wonden en zo. Dat is niet oh. heel erg gezond. En uiteindelijk komt het ook omdat je tijdens het rennen nog wel trek krijgt. En dan denk je, oh, lekker een appel daar onderweg. Ik neem die appel even. Die. Oh. En dan zit je dus appel te eten met prut en zo allemaal. En dan neem je ook van allerlei dingen op. En dat is allemaal niet zo gezond voor het lichaam. Andere mensen zijn de vrije laconiek over. Die zeggen, ja, ach, dan heb je een beetje last van je buik. Wat, hmm. wat is dat nou zo erg? Ze hebben uiteindelijk, geloof ik, iets van... Uh, 2900 deelnemers hebben ze ondervraagd. En ruim 160 mannen en vrouwen hebben dus wel wat overgehouden... aan de modder uh, gezondheidsklachten en 80 sportievelingen melden over buikklacht. Nou ja, goed, het valt allemaal wel mee. Maar ja, ze zitten wel te denken om dat natuurlijk uh, anders aan te pakken... want dat kan natuurlijk dus niet in Nederland, hè? Nee, dus ja. uh, nee, nee dat nee, kan nee, dus, uh, niet. Dus mocht je weer een stukje gaan lopen door de prut. Uh, de tips waren onder andere... als je zeg maar je de prut laat vallen, mond dicht. Goed, nee. beter worden ze niet. Ja. <lacht> <lacht> nou. Ja, het staat dicht. Die dicht, uh, monddicht bij de, bij de sprong in het water... En ook met schaafwonden, meteen afspoelen. Dan zeg maar, als je één keer een duik begroon moet je eigenlijk meteen even afspoelen... en weer terug in de mond heen. Oké. Okay. Wat een luxe probleem in dit allemaal, hè? Ik een wat, er. wat hoop, hoopgevend is. Er, uh, het schijnt dat uh, in China, hebben we twee Chinese eilanden... die zijn uh, door een slinkse methode verlost van de ziekmakende tijgermug. Oh ja, deze welkome oh ja. verlossing komt mogelijk in de vorm door een, van een slinkse biologische truc... waardoor de soort zichzelf als het ware uitroert. Yeah. En via deze methode, waarover het wetenschappelijke tijdschrift Nature heeft al stukken gepubliceerd... wisten, ze, wisten dus de Chinese onderzoekers twee eilanden te ontdoen van de mug. Yeah, en en, en we hebben erin geslaagd om mannetjes die niet steken te besmetten met een bacterie... en die massaal uit te zetten. En de ruim vijf miljoen nieuwe mannetjes waarover klassen de aanwezige mannelijke muggen... We hebben ervoor gezorgd dat er niet levensvaar uh, nageslag kwam. En daardoor is hij nagenoeg uitgestorven daar. En de enige muggen die nog gevonden werden... die zijn waarschijnlijk nieuwe import. Want weet je wat ergens is van die tijgermuggen? Die nee? ook steeds vaker hier voorkomt. Die staat bekend als agressief. Maar je kan ook exotische ziektes verspreiden. Ja, je kan echt een narigheid verkrijgen. Knokkelkort, dus dengue en ja. chikungunya. Wat dat is, weet ik niet. Dat klinkt wel. Oh, ik heb chico, hoe ik, dat ik kom niet naar weg een, weg morgen. Ik denk dat ik liever gewoon even een rondje door de put heen ga. Ja, of je moet gewoon altijd uh, uh, die, die, die het prikken hebben tegen knokkelkoorts en dat soort dingen. Oh, natuurlijk, inenten. Inenten. Ja, maar ik, ik weet, je weet het wel niet. Ik niet van wat, naalden. Ik, ik hou niet van naalden. En ik vind die vaccins, hebben ze dat wel goed onderzocht, hè? Want ja. het is wel heel goed als een kindje weer even heel goed ziek wordt. Hè? Dan wordt het ook wat sterker van binnenuit. Ja, zo is dat. En als ze polio krijgen. Dus dat is heel goed om dat uh, uh, vanuit binnenuit aan te, te aan te vliegen, aan te vechten. Nou goed, ik zal zeggen, dat kan ook. Wat ja. zeg je? Doodslaan. Wat, wat een goed idee. Dat kan ook. Ja. Maar dan moet je er wel op tijd bij zijn voor die zich vastzuigt in jouw huid. Goed, na tien u straks, goeiemorgen z'n antwoord. zeggen. is het niet de tijd om een lekker muziekje? Goed idee. dacht het wel, hè? Ja. Oké, okay, and Never thought I would see the back of you. Mixtapes wearing down, crystal ships are sailing out. Now the doors are opening for you. 404. Dan moet ik eens opzoeken waar weer staat. Dus dan sowieso helemaal op zoek naar de betekenissen van clips en van teksten. Goed, hij heeft een album bij dat dus 404. Uh, you and I. Mooi hè? Samen. Samen kan je hele mooie dingen gewoon. En dan kan je... Oh ja, je kan ook seks hebben. Ja, oh. Hé, oh, nou, hey, ik... waar heb jij dan over? Ja, nou, uiteraard. Er moet natuurlijk wel één uh, erotisch getint berichtje komen natuurlijk. Uh, ja. Bij onze show. Maar er uh, is een Russische vrouw. Die heeft een wild feestje in Sint-Petersburg niet overleefd... want ze viel van negen hoogte pletter van een flat... toen ze met een man seks had op het balkon. Oké. Okay. De man zelf, dat yeah. is nog waanzinnig ook... dan zie je ook hoe oppervlakkig het was. De man zelf wist de val te overleven... omdat de vrouw met haar naakte lijf de klap opving. Ze dus zijn met de tweeën op het hoogtevunt diep gevallen. Jesus. Maar ook een stuk struikgewas heeft de val gerend voor hem... maar hij was zo ver heen. Yes. Dus Het uh, was dus echt waarschijnlijk een one-night stand... Hij is de vrouw bloedend achtergelaten. Ging gewoon naar de woning terug om verder te feesten. Getuigen hebben de politie gebeld. Maar als, toen ze op de locatie aankwamen... werden ze nog bekogeld met naar verluidend dweil. En de vrouw dus werd dood op het asfalt aangetroffen. En vlak voor de val gooiden de feestgangers ook al een tv uit het raam. Oké, okay, we zijn wel flink bezig geweest daar. Ja, en de politie sluit in het onderzoek moord niet uit. Ja, ik weet niet. Het is wel doodslag als jij op die vrouw valt. Eh, uh, nou... Ja, maar ja. Ja, wel met jouw lichaam doodgeslagen. Ja, maar ze was toch al dood? Hij, hij, hij, hij, ja, nee, dat weet ik allemaal niet hoor. Ja. Dat weet ik allemaal niet. Eh. Maar het is wel heel bizar, dit. Het is wel echt, echt een chaos nou, bij elkaar. Gewoon dat die man, man op ja. haar valt en uiteindelijk. Oh, ik heb het overleefd. Ik weet niet, hoor, maar, ja, maar, Biertje! Ik heb wel een trip gemaakt, zeg. Ik maar ik ga even kijken of we doen wat te drinken. Ik ben het is uh. allemaal, nou, even door. Ja. Het <lacht> <lacht> is wel waanzinnig. Echt. Ja. De gekkigheid en top gewoon. Ja. Nou goed, we hadden het net al over lopen. Gisteren was de afsluiting van de, de Nijmegense Vierdaagse. Ja. Uh, uh, kennis van ons die hebben ook gelopen. En die kregen regelmatig kregen ook berichtjes over hoe zwaar het was. En gisteren uh, uh, heeft heeft ook meegedaan. Hij nou, was wel heel uh, uh, ontwapenend daarin. En die kennis van ons is ook met Jamai uit de foto gegaan. Jamai werd er helemaal gek van de eerste dag. Uiteindelijk heeft hij nog een petje gedaan en een zonnebeeld. Toen kende niemand er meer. Toen kon hij eindelijk weer zich concentreren op het lopen. En er was vandaag een heel stuk in de Telegraaf te lezen over uh, Koopman... Ik heb het over uh, Elsje Koopman. Nee, nee, over een, uh, haar vader. Die heeft uh, voor de zeventigste keer meegedaan. En liep ook met een bordje op zijn uh, bord. Zeventig keer de uh, avond, de, de Nijmegense vier dagen gelopen. En dan zei je: denken, Wauw, is dus die wandel wel niet? 88. Oké. Okay. 88. En hij so. heeft gewoon nog elke dag meegedaan. Met de uh, Nijmegense Vierdagen. Ik vind het heel erg stoer. Op de laatste uh, vierdaagse waar er slechts eh, 345 eh, afvallers, okay. uh, waar uh, daarmee komt het aantal uitgedeelde kruisjes op 41.035. Uh, nou, uh -oh. eindelijk veel, echt heel veel, wat stoer. Maar goed, dat is uh, eigenlijk ook heel gewoon. Dus je moet nu aan het ultra uh, sporten zitten denken, hè? dat je denkt van ik ga nu 24 uur door gewoon met lopen. Nou, straks onder andere nog wat andere berichtgeving. Het loopt een beetje tegen het einde van het draai, de programma. De lijnen met uh, Goedemorgenzond zijn alweer uh, getest. Dus je weet in ieder geval wat je straks krijgt. En ik zit even te kijken. Je kent nog wel Iris. Dat was van de Google Dolls. Dat was van de film A City of Angels. Ja. Ze hebben een nieuwe cd uit. En dat is ook alweer weer sfeervol. Er zit geen scherp randje aan. Het is toch leuk. Money, fame en fortune. Mooi gegeven. To your light, I'm a fire, ignite. We're stained, but we're pure. Dramatisch. De Google Dolls en het plaat heet Miracle Phil. En dit heet Money, Fame and Fortune. Hier bij de zaterdagochtend, denk wat was die bekende plaat dan van deze Google Dolls? Dat was dit: Iris. Oh, de wereld moet mij niet zo zien. Everything is made to be broken. Ik vond het wel een mooi stukje tekst. Alles mooi, is hè? gemaakt om stuk te gaan. Je kan niet alles conserveren. Geef het valt het uit elkaar. Dat is de natuur. Nee, maar dan moeten we, dat kunnen we wel conserveren. hoor. Dat, moet, dat gaan we best wel doen. Nou, blijkbaar niet. Dat is eigenlijk niet de natuur. Maar dat willen wij graag wel. Goed, uh, wat de filosofie allemaal hier zegt. Het loopt tegen uh, tien uur. Heb jij nog iets wat we kunnen delen met ons luisteraar? Nou ja, ik zie wel een inkbericht bericht... dat een man naar na een strandbezoek door een dodelijke parasiet uh, levend opgegeten is. Oh? Eng, eng, hè? Dat was oh, was er je... niks meer van over? Ja, die man de, leven door, uh, in dezelfde omgeving... een meisje vocht ook uh, daarvoor leven. Yeah? Twaalf uur nadat ze in het water waren... kreeg uh, Dave hoge korst, bibberen, pijnen. De gezondheid ging heel snel achteruit... en werd met spoed vervoerd naar een ziekenhuis. En uh, daar ontdekte men een zwart opgezette vlek op zijn rug... En binnen enkele uren werd hij doodverklaard. Volgens het labonderzoek kwam hij in het water in contact met een vleesetende bacterie... die acites necroticans veroorzaakt. Dus hij kan niet eens meer gewoon in de zee zwemmen. Oké. Okay. Ja, bij infecties aan het oppervlak verandert de kleur van het geïnfecteerde gebied... dus van rood naar paars en vervolgens naar bruin-zwart. En als er sprake is van necrose, dan zal een patiënt zich zeer ziek voelen... en meestal hoge koorts hebben... Als het gewoon niet snel behandeld wordt, dan is het gewoon gebeurd. Oké. Okay, ernstig, ja. hè? Ja, Hij het het is, is niet helemaal opgegeten, maar ze waren wel halverwege. Levend opgegeten. Het is staat levend opge opgegeten. Oh. Dit soort vlekken. Oh. Dus het is er wel ernstig het, uit. De... Er zit fragment ervan, maar ik weet het niet. Oeh, oh, de ja. foto's erbij zijn wel, uh, zijn wel vrij heftig. Ja. Uh. Ja. Ja, ja, goed. Uh. Nou, straks natuurlijk nog een Goedemorgen Zandvoort. We blijven naar het Hoogland. Dus we gaan een vaak... het weekend in naar deze ja, foto. Ja, een vrolijk het weekend in. Nou, en kijk uit als je mooie vrouwen ziet. Het sis is geloof ik ingegaan. Ik weet niet wat de boetes waren. Wat de boetes, 5000 euro of zo per sis Zal we... Hé, hey, lekker wijfie. Ga je mee? Dat mag niet meer. Dat is echt... Uh... Oh, wat dus, jammer. Ja, dat is echt heel jammer. Ik maar weet... ze deden het dan niet meer naar mij. Dus dat, uh... Nee, maar mij ook niet meer. Ik <laughs> heb ook al een tijd niet meer... Uh... Dus, uh, maar ah. het, is, het is nodig. Want sommige vrouwen hebben echt last van. Andere vrouwen vinden het zwaar over, overtrokken. Ja, maar degene die echt last van hebben... die zijn ja. dan ook bloedmooi. Ja, dus ja precies. Dat, dat is ook wel waar. Dan is het misschien wel goed misschien wel. Een land denk ik voor een sister's -naam. Ja, eindelijk. Ik, ik heb die extra aandacht nodig. Ik zal zeggen, prettig weekend. Fijn weekend. We ook elkaar volgende week weer. Hoi. Hoi. Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5.